6 uur Marian Koekoek met het NOS-journaal. Een aantal grote pensioenfondsen komt met voorzichtig positief nieuws. De pensioenen in de metaal gaan voorlopig toch niet omlaag. En het Pensioenfonds Zorg en Welzijn gaat de pensioenen zelfs verhogen met bijna 1 procent. Het Pensioenfonds voor de Bouw staat er ook beter voor, maar wil liever eerst meer reserve opbouwen. En ambtenarenpensioenfonds ABP doet het ook beter en heeft besloten om de korting van een half procent van vorig jaar nu weer ongedaan te maken. De BOVAG zegt dat verschillende tankstations in de grensregio gaan sluiten vanwege de hoge accijnzen in Nederland. In Enschede heeft een aviastation al aangekondigd voor de zomer te stoppen en mogelijk volgen er meer, zo zegt de brancheorganisatie. De verkoop is sterk gedaald, soms wel met 45 procent. BOVAG-voorzitter Burgman spreekt al van het ontstaan van spookdorpen langs de grens. Twee leden van de Russische punkgroep Pussy Riot gaan vandaag met minister Timmermans praten over de Nederlandse delegatie in Sochi. Ze vinden het jammer dat Nederland zo'n zware delegatie stuurt met de koning, de koningin, de premier en een minister. De twee vrouwen zaten tot eind vorig jaar gevangen in Rusland. Ze hadden in een kathedraal een anti-Poetin lied gezongen. In Italië is de Amerikaanse Amanda Knox toch weer schuldig bevonden... aan moord op een Britse studiegenoot in 2007. Ze was eerst veroordeeld, toen vrijgesproken... en nu weer veroordeeld voor de moord in een studentenhuis in Perugia. Ze moet 28 jaar de cel in, haar toenmalige Italiaanse vriend 25 jaar. Knox zit op dit moment thuis in Amerika. Of ze ooit wordt uitgeleverd is de vraag... haar advocaten willen tot de allerhoogste rechter de zaak aanvechten. In Oostenrijk is de alternatieve Elfstedentocht van vandaag afgelast. Het sneeuwt er te hard. Het is voor het eerst sinds 2007 dat de tocht op de Weissensee niet doorgaat. Voor zo'n 6500 schaatsers is het evenement... bij gebrek aan een echte Elfstedentocht een jaarlijks hoogtepunt. Het weer, vannacht op veel plaatsen temperaturen onder 0 tot min 4... overdag zonnige periode, vooral in de ochtend. Later op de dag meer bewolking en het wordt 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Wel zo met Erben Wennemars... die ongetwijfeld chagrijnig aan de oever van de Weisensee staat. We zijn bij de pomphouders in de grensstreek. Volgens de BOVAG gaat het heel slecht met hen. En het gaat weer wat beter met de pensioenfondsen. Hoe dat kan en wie daarvan profiteren, hoort u zo. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Ja, het is toch wel goed nieuws voor veel Nederlanders. Goedemorgen trouwens. Grote pensioenfondsen verlagen dit jaar de pensioenen niet pensioenfonds Zorg en Welzijn gaat de uitkering zelfs verhogen. En ABP schrapt de korting, de korting pardon, van vorig jaar. Fonds voor de metaal, PMT, was de dekkingsgraad net iets te laag. Maar toch kort het fonds niet verder. Het bestuur van PMT heeft besloten dat rekening houdt met het feit... dat medio deze maand de dekkingsgraad van PMT boven het vijfste niveau is. En dat vorig jaar maatregelen zijn genomen... om de financiële positie van het fonds te versterken. Dat het om die reden niet nodig is om te korten. Ook de dekkingsgraad van PME, het andere pensioenfonds in de metaal... zat net onder het wettelijk minimum. Het fonds heeft meer tijd nodig om te kijken of een korting noodzakelijk is. Amanda Knox is opnieuw schuldig dus bevonden aan de moord op Meredith Kircher. Het gerechtshof in Florence heeft de Amerikaanse veroordeeld tot 28 jaar cel. In 2011 werd Knox samen met haar Italiaanse ex-vriend nog vrijgesproken. Vorig jaar bepaalde de hoogste rechtbank in Italië dat het proces over moest. Correspondent Rob Zoutberg. Het is voor de vierde keer dat Italiaanse rechters zich uitspraken... over de betrokkenheid van Amanda Knox bij de moord op haar huisgenoot Meredith Kirchner dat zowel Nox als haar Italiaanse ex-vriend Raffaele Solicito... gisteravond opnieuw werden veroordeeld... komt door DNA-sporen van het tweetal. De sporen werden gevonden op een mes... dat gevonden werd bij het lichaam van Kurtzner en op haar BH. Nox is dus opnieuw veroordeeld. Dat betekent niet automatisch dat ze de gevangenis in gaat. De volgende fase in de zaak zal vrijwel zeker een hoger beroep zijn. Maar zelfs als Nox dan opnieuw schuldig wordt bevonden blijft het de vraag of ze ooit haar straf uitzit. Er bestaat weliswaar een uitleveringsverdrag tussen de VS en Italië... maar veel mensen betwijfelen of Amerikaanse autoriteiten... de Italiaanse rechtsgang in deze zaak uiteindelijk zullen erkennen. Nox woont natuurlijk in de Verenigde Staten... en ze wilde voor het proces niet naar Italië komen. Twee leden van Pussy Riot zullen minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vandaag vragen om een kleinere delegatie naar de Olympische Spelen in Sochi te sturen. Russische zangeressen denken dat veel Nederlanders niet achter de beslissing staan om het Koningspaar, de premier en de minister te sturen. Ja, om te beginnen is het, vindt het heel fijn dat, dat de Nederlandse bevolking toch uh, refle reflecteert op de, de bewegingen en, en, en, en de reizen van de Nederlandse van hun overheid. Misschien, uh, misschien zijn, zijn de koning en de koningin en de hele delega Nederlandse delegatie gewoon niet zo goed op de hoogte van wat er gebeurt uh, in Rusland en daarom gaan ze gewoon onwetend daarheen. Pussy Riot-activistes waren gisteren te gast bij Nieuwsuur en in het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland. Ze zijn in Nederland om de opening bij te wonen van Human Rights Weekend in Amsterdam. In Boston eisen de openbaar aanklagers de doodstraf tegen Djokhar Tsanaev. Hij pleegde vorig jaar een aanslag tijdens de marathon in Boston. Daar kwamen drie mensen mee om het leven en raakte 260 gewond. De burgemeester van Boston is zelf tegen de doodstraf, maar steunt de beslissing wel. As you all know, as a state representative, I voted against the death penalty. If I were to ask to vote on that today, I would vote the same way. But this is not my vote to cast or my decision to make. I support the judicial system. The Volgens de minister van Justitie is het besluit terecht... omdat Tanayev zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken op een vrede manier. Het komt niet vaak voor dat de federale aanklagers de doodstraf eisen. In verschillende Amerikaanse staten gebeurt dat wel regelmatig. En Marno Remmers is vanochtend uh, aan de pil. Maar ook in Os, worst... In Os, daar werden ze groot mee. Maar pillen ook inderdaad, Marcel. Want toen de slachthuizen op volle toeren draaiden... al meer dan een eeuw geleden... toen bleek dat er in dat slachtafval belangrijke stoffen waren... waar je geneesmiddelen van kon maken. Vandaar dat Organon, Paul, naast de worstenfabriek in Os kwam te zitten. 4500 mensen werkten er ooit. Maar er blijft maar een handjevol van over. Weinig medicijnen meer, maar nog steeds wel worst uit Os. Hey, goed nieuws van Minor Remmers, u hoort hem uitgebreid. De eerste blik in de kranten. De Volkskrant opent eh, inderdaad ook met die pensioenfondsen. Grote fondsen verhogen pensioen, is de koop boven het artikel. Met dat besluit sta, slaan ze een dringend advies van de Nederlandse bank in de wind. Dat geldt ook voor de metaalfondsen PME en PMT. Zij willen de pensioenen dit jaar niet verder verlagen. Terwijl ze dat eigenlijk wel zouden moeten. Trouw opent met de landelijke partijen... die een forse klap vrezen bij de raadsverkiezingen. Naar buiten toe zeggen we dat we gaan winnen... maar intern weten we wel beter, zegt iemand in de krant. Het verlies beperken, dat is veelal het doel. Dat geldt natuurlijk allereerst voor de regeringspartijen... VVD, en partij van de arbeid... maar ook de andere partijen staan er zo in. Blijkt uit strategische handleidingen... notulen, ingediende kandidatenlijsten... en geluiden op de partijtoppen. De Telegraaf opent met radium. Dat rekt het leven bij prostaatkanker. Een nieuwe behandeling is er voor een vorm van kanker. Het verlengt het leven van patiënten met vier tot zes maanden. Vermindert de pijn en zorgt voor een betere kwaliteit van leven. dus de Telegraaf. Het AD dan over geweld op het voetbalveld. Na slaan op dat voetbalveld naar Halt. Jonge sporten riskeert meer dan een schorsing. Samen met de clubs wil het bureau Halt, geweld, diefstal en pest, pesten rond de velden gaan Aanpakken is de opening van het AD. Voor op de Telegraaf ook nog uh, het verhaal... dat de tegenorders voor de Joint Strike Fighter ver achterblijven. Volledige economische wapen van uh, waarde van de F-16-opvolging... zal voor Nederland uitkomen op zo'n 7 miljard dollar... Dat bedrag noemt bestuursvoorzitter Marilyn Hewson van Lockheed Martin in een interview. Dat staat dan morgen weer in de Telegraaf. Eerder werd ervan uitgegaan dat alleen al de productiefase van de nieuwe straaljager tussen de 8 en 10 miljard dollar zou kunnen opbrengen. Dus volgens de Telegraaf niet zo. Een meto dan nog een keer over de Vira. Openen ze mee. Twee keer naar Brussel was al te veel voor de Vira. De Italiaanse trein rammelde al vanaf de eerste rit naar België, weet de krant. Een treinstel zou gemiddeld aan naar 700 kilometer, dat is dus keer Amsterdam-Brussel, voor reparatie naar de werkplaats moeten. Dat staat in metro. En tot slot nog even naar de Telegraaf. Johnny Boer zien we dan een klein fotootje. Hij kookt voor Obama, is de kop. Barack Obama. Maar ook Poetin en ook Merkel, daar kookt hij voor. En ook nog 55 andere wereldleiders. Daar gaat Johnny Boer voor koken eind maart, op die nucleaire top in Den Haag. En Johnny Boer zegt, het is een enorme eer... Dat u met Tachi. Nou, u bent wel wakker. En zeker in het ja. gesprek met Mino Remmers. Ja, Mino ook. Maar ja, was al <laughs> heel lang wakker natuurlijk. Dat scheelt. In Os ben je al ja. vanochtend, uh, Mino, uh, over uh, MSD. De uh, pharma-reus van Weleer. Maar ja. als ik jou goed beluister, blijft er weinig van over. Uh, ja, er slaat weer een groot gat in nu ook de onderzoeksafdeling dichtgaat. En dat is wat hier voornamelijk gebeurt in Os nog. Namelijk naast de productie, die er natuurlijk ook nog zit, worden hier ook nieuwe geneesmiddelen getest, ontdekt, uh, uitgevonden. Nou, dat is een hele grote specialistische afdeling en daar gaat nu het mes in. Zo is gisteren aangekondigd 400 uh, mensen, nee meer nog, uh, moeten er nu weg. 440 banen, bovenop de 140 banen van de productieafdeling... die al aangekondigd werden in november van het afgelopen jaar 2013. Os, dan moet je denken aan ja, heel veel industrie. Ik zei daar straks, worst, worst en en Os, dat hoort bij elkaar, maar Organon, want zo heet het bedrijf eerst ook, bij een van de eerdere bezoekers hebben hier een hele oude afdeling met oude apparatuur staan, is het me uitgelegd. Vroeger zat hier natuurlijk heel veel slachterijen om die worst te maken en uit het orgaanvlees wat daar achterbleef, slachtafval eigenlijk, daar bleken stoffen in te zitten die buitengewoon van pas kwamen om onder andere penicilline te ontwikkelen. En zo is hier die enorme geneesmiddelindustrie, die gigant, ontstaan. Vlak inderdaad naast de worstenfabriek die hier op steen op afstand vandaan ligt. In 2009 werden de Amerikanen de baas... en veranderden de naam Organon in MSD. Ja, en uh, uh, niet lang daarna werd er vanuit Amerika besloten... om het mes te zetten... Uh, het ging gewoon uh, minder goed. Men wilde uh, andere plans in andere landen... Uh, ja, daar de productie naartoe overplaatsen. Uh, kortom, Er ontstonden in 2011 grote protesten. Want toen werd er ook al een grote ontslagronde aangekondigd. Luister maar even hoe toen de gemoederen hier hoog opliepen in Os. Zo'n bedrijf ja, is uit Os uit weggehaald. Hier is opgebouwd. Hier Mijn grootvader heeft er nog gewerkt. Mijn ooms allemaal, ikzelf, zelf, mijn man. 40 jaar lang heeft hij er gewerkt. Ik lees vanmorgen in de krant dat... Uh... Maria van der Hoeven na het weekend eens een keer zal gaan bellen. Omdat hij, uh, Mr. Clark, niet bereikbaar zou zijn. Het lijkt me een tandeloze operatie. Het beetjes een helpen, dus als je niks doet, dan, uh, dan geef je al gewonnen. En uh, dat willen we niet. Ik denk dat de Amerikanen meer uh, denken aan het echte, uh, altijd maar winst, winst, winst maken. Hoezo onmogelijk om MSD op andere gedachten te brengen en te zeggen, dit blijft hier. Ah, ik, ik, ik hoop het. ja. Er was natuurlijk nog Jan Marijnissen aan het slot van heel wat protest hier destijds. Maria van der Hoeven werd genoemd, dat was toen de minister van Economische Zaken. Uh, nou, er is uiteindelijk nog gepraat met de Amerikanen, veel overleg geweest. En uiteindelijk is een deel van die plannen van de ontslagen toen teruggedraaid. Maar er kwam nog een ander plan waar de gemeente Os bij betrokken was... maar ook de provincie Noord-Brabant. En wel om hier een soort, ja, op het terrein van MSD eigenlijk... een soort science park op te richten. Een soort high-tech campus zoals je die ook in Eindhoven. Kent, maar dan speciaal voor medicijnen voor geneesmiddelenindustrie. Kortom, heel veel mensen die destijds hun baan eh, zijn verloren, konden zelf hier een eigen bedrijf opstarten. Dat is ook gebeurd. En er stond hier natuurlijk heel veel apparatuur. Sterker nog, toen MSD destijds de sluiting of de, de, de, de bezuinigingsronde aankondigde, eh, was er nog hele dure apparatuur op weg naar Os. Laboratoriumspullen die goed verpakt zijn, die werden opgeslagen. Want die moesten gecertificeerd blijven. En daar konden die nieuwe startende ondernemingen gebruik van maken. Vandaar dat we hier nu een soort pivotpark hebben. Dat draait nu sinds een paar jaar. En verschillende. Ex-werknemers van ooit Organon, MSD, zijn hier hun eigen bedrijf begonnen. Ja. En sommige van die bedrijven, daar gaat het goed mee. Anderen is het toch niet gelukt en moesten weg. Kortom, daar zijn wij vanochtend op bezoek. Wat ja. zijn de reacties in Os? En hoe gaat het nu verder met dat Science Park... wat ze hier aan het ontwikkelen zijn, nu MSD heeft gezegd... dat ze toch weer flink gaat snijden in het laboratorium. Ja, ik hoop dat ze daar nog wat ruimte hebben... voor gekwalificeerde medewerkers die dan op straat komen te staan. Maar wie weet vinden ja. ze daar ook werk... Science Park. Nou, we horen van je. Tot later. Maar nog dus in Os. Gaan we iets verder naar de pomphouders aan de grens? Want die beginnen na één maand de effecten al te voelen van de hogere benzineaccijnzen. Eén pomphouder in Enschede heeft zijn zaak al gesloten, en anderen melden een lagere omzet. Jeroen de Jager, onze verslaggever, ging langs bij een tankstation onder Valkenswaard tegen de Belgische grens. We staan hier op hoeveel kilometer eigenlijk van de grens? Ongeveer uh, twee kilometer van de Belgische grens. Peter Salaert, ik ben hier de eigenaar van dit tankstation. U heeft de cijfers van de afgelopen maand... sinds dat de accijnsverhoging is ingegaan. Hoe merkt u dat? Hoe zeer merkt u dat? Nou, dat merken we direct. We zien de hele dag onze klanten, alleen ze rijden door. Ze stoppen niet meer. Als ik naar de cijfers van januari kijk... ten opzichte van januari vorig jaar... dan missen wij ruim 36% aan liters. In de eerste vier weken van 2014 noteert Salaert. Bij zijn pomp een afname van 26% in de benzineverkoop, 38% minder diesel en maar liefst 45% minder LPG. En dat ten opzichte van de eerste vier weken vorig jaar. En ik vrees dat er nog veel meer wordt. En u zegt, u ziet uw klanten verdwijnen. U ziet ze letterlijk verdwijnen. Hoe werkt dat? Ziet u ze voorbij rijden? Nou, incidenteel heb we ook al meegemaakt dat de klanten afscheid komen nemen. Zeggen: nou, Op dit moment zijn jullie te duur. Wij gaan naar België en zodra de prijzen hier weer uh, normaal zijn, of hetzelfde als in België, dan komen we heel graag terug. Hoeveel goedkoper is het eigenlijk in België? Ruurweg uh, euro ongeveer uh, 25 cent per liter. U werkt hier, hè? Ja. ja. U woont in Lommel? Ja. Waar denkt u zelf? Ja. In België, ja. ja. Moet u tot uw schaamte bekennen? Ja. Goedkoper? LPG is 30 cent verschil. Dat is een hoop geld, 30 cent op ja. 1 liter. Ja, ja, ja, ja. En merkt u het nou, want u staat hier in de winkel. Ja. Merkt u het in de klandisies sinds 1 januari en de ze ja. dus hoger zijn geworden? Ja. Minder mensen? Ja, ja. ja. U heeft los van dit tankstation heeft u nog twee andere stations. Eén in... Geld erop, de andere in Eindhoven. In Eindhoven merkt u daar ook, die, die liggen wat verder weg van de grens? Ja, als ik die nu kijk naar de cijfers van mijn drie stations, dan gaat dat op jaarbasis nu al uh, meer dan 1 miljoen liter uh, schelen. Nou ja, en dan gemakshalve betekent dat voor de Nederlandse staat uh, dat ze minimaal ook 1 miljoen euro aan accijnsen misgelopen. En dan heb ik het alleen maar over brandstof, want het tabak hakt er natuurlijk ook flik in. Ja. En dat is bij ons ook fors minder nu. En u wijt dat helemaal aan die accijnsverhoging in Nederland? Ja, inderdaad. Het, dit kabinet heeft niet in de gaten dat wij meer dan duizend kilometer grenzen hebben. Want dit probleem speelt zich dus niet alleen hier aan de Belgische grens, maar ook aan de Duitse grens. Ja, hoeveel stations zijn dat eigenlijk? Weet u dat zo? Volgens mij zijn het er ongeveer 800, die op dit moment allemaal giga gedupeerd worden. Nou, de zaak gaat sluiten. In de tijd dat ik hier sta, is er eigenlijk niemand geweest. Nee, het is uh, triest. Ja, het is inderdaad uh, rustig. Is dat normaal? Nee, normaal. Uh, ja, uiteraard is het nu winter en in deze tijd van het jaar is het wat minder. Maar uh, nee, dat, uh, we hadden nu toch wel een aantal uh, auto's moeten zien tanken. Ja, nou, exemplarisch dus. Ja, het is triest. Met dank aan meneer Wekers. <laughs> De dus pomphouder Peter Salaert in een reportage van Jeroen de Jager. De BOVAG heeft onderzoek gedaan, brancheorganisatie. En uh, heeft die cijfers uh, bevestigd. Die komen overal voor langs de grens. En waarschuwt nu ook voor de gevolgen daarvan. Waarschuwt voor spookdorpen. De vertegenwoordiger van de BOVAG spreek ik zo dadelijk na zeven uur. Nu tien voor half zeven. We gaan naar Amsterdam, want dat had al een seksmuseum... een martelmuseum en een hashmuseum, En nu is er ook een prostitutiemuseum. Volgende week gaat het uh, officieel open... maar de afgelopen maand is er al volop proef gedraaid. Nou, dat wilde onze verslaggever Karin Albert wel eens zien. Het mag dan koud zijn. Het is bepaald niet rustig op de Amsterdamse Wallen. Veel toeristen, veel buitenlandse talen om me heen. En sinds kort is er een nieuwe attractie bij... Een museum over prostitutie. Dan gaan we nu echt naar de, naar, de, naar de raam zelf. Dus dan kun je zelf een zitje nemen achter het raam. Daar mogen foto's gemaakt worden. Maar de mensen thuis kunnen jullie dus ook zien. Ja, en, uh, ja daar gaan we okay. en dan kan je zien hoe het voelt ook om, uh, om zelf achter het raam te zitten. Oké, okay, we gaan nog verder naar de peeskamer. Dat is een waar de mensen dus eigenlijk nooit zien. Ja. Dat is eigenlijk een beetje waar het ook een beetje om gaat, het museum. Dus, hè. Dus het... Oh, sorry. Er wordt heel wat afgebiecht in het prostitutiemuseum, melgen de wind. Nou, ik denk dat de meeste mensen ook wel wat op te biechten hebben. Want oh, we staan hier letterlijk naast een biechthokje. Ja. En wat is het idee dan? Het, uh, het museum gaat eigenlijk over de relatie tussen prostituees en hun klanten. En natuurlijk het verhaal van prostituees en hoe ze werken, waar ze werken, kamers. Maar het gaat nadrukkelijk ook over de mensen die er komen. En uh, eigenlijk wat het museum vertelt, als je weggaat, moet je het heel leuk hebben gehad. Maar dan moet je ook realiseren dat een prostituee ook een, gewoon een heel hardwerkende vrouw is. Die het vaak moeilijk heeft, soms leuk heeft. En uh, dat klanten allerlei oordelen over die prostituees hebben. Maar dat je zelf ook allerlei dingen in je leven hebt gedaan. Ook op seksueel gebied. Fantasieën, noem maar op. En Die mag je hier anoniem opschrijven op een blaadje in dat dichthokje. En vervolgens ophangen op de wand. Ja, en... Uh, nou, de resultaten. We, hebben echt, we zijn nu een, een, een tijdje aan het proefdraaien... en we hebben al honderden briefjes met biechten. En er zitten hele flauwe tussen natuurlijk. And I want to have sex with four women in one night. Maar ook hele persoonlijke, hele chockerende af en toe... Dus ja, ik vind het erg grappig om dat te zien. Ik moet bekennen, toen ik op weg was hier naartoe... dacht ik, we gaan naar het volgende rariteitenkabinet in Amsterdam. Je hebt al het seksmuseum, je hebt al een marihuana museum, en nu dan ook een prostitutiemuseum. Het museum is, is, is geen rariteitenkabinet. Het is echt wel serieus, ja. Is, wat, wat is het verhaal wat jullie willen vertellen? Ja, je zei het al over de relatie tussen klant en prostitutie... Ja. maar jullie hebben bijvoorbeeld ook aandacht voor de wantoestanden. Ja, maar dat hoort erbij. Het is best wel een vrolijk museum, vind ik zelf. Je kan allerlei leuke dingen zien en, uh, en meemaken. En je kan zelf ook in de riemen hangen. Het is geen seksmuseum. Er komt eigenlijk geen seks in voor. En het is soms ook heel erg confronterend. En daar zit een opbouw in. Een heel een deel van alles wat blijven liggen in die beestkamers. Een kunstgebied. Ja, kunstgebied zit er. Uh, sleutels, een pijp zie ik. Uh, sokken, <laughs> creditcards. Het is aardig. Er zitten nu wat ja. mensen voor de ramen in de etalage. En uh, toch kijken hoe er gereageerd wordt. Ja. Well, what's it like to be in front of the window? Feel curious, But it's really cool. Yeah. I like to see people's reaction. They're very nice. <laughs> yeah, did they wave? Yes, they waved back to me and they say no. Kind <laughs> kinda looks weird. <laughs> nu zit deze mevrouw ook in haar dikke winterjas, een muts op, een sjaal om. <laughs> Niet direct dat je buiten denkt dat is een prostituee. Too, too many clothes, right? You come from which country? Uh, China. It's a kind of magic. Elke werkdag, ochtends van 6 tot 9. It's a kind of magic. Het middags van half 5 tot 6. It can kind of magic. Het NOS Radio in Journal. Hundred, one soul. One prize. One gold. One golden glass. Of what should be, it's a kind of magic. Sunshine. Magic magic It's a kind of magic, Holy and Queen. Sport. Alternatieve steden toch op de Weissensee in Oostenrijk is afgelast. Er ligt al te veel sneeuw. Tocht zou vanochtend om 8 uur beginnen... maar de 6000 Nederlandse marathonschaatsers... die de tocht zouden schaatsen, mogen uitslapen. Behalve Erben Wennemars, want die bellen we zo na half zeven. Nog zeven dagen dan beginnen de Olympische Spelen in Sochi. Gisteren werd alvast het Olympisch dorp geopend. 3, 2, 1... Дамы и господа! Прибрежная Олимпийская деревня официально открыта! Maar weer gebeurt. Amerikaanse schaatser Johnny Davis was bij die opening. Hij is blij dat hij in Rusland is. I've always loved Russia. Um, I first became world champion in Russia in Moscow in 2005. And I became world sprint champion maybe in 2009, I believe. Yeah, 2009, yeah. Or eight, I forget. But uh, they both were in Russia. So hey, Russia. I have no problems with Russia. Russia is a great place. Nederlandse Davis Cup team tennis vanmiddag tegen Tsjechië. Igor Sijsling neemt het dan op tegen de wereldtopper Thomas Berdy. Ik heb nooit eerder tegen hem gespeeld, wel tegen Stepanek. Dus die zal me wel het een en ander vertellen. Maar uh, ja, ik denk dat ik zijn spel ietsje beter ken dan hij mijn spel. Ja. Berdy staat zeven op de wereldranglijst en is de grote favoriet. Maar de Tsjech wil Sijsling en Oranje niet onderschatten. On the paper it looks... Kind of easy. But then when you go on the court en en it's very difficult. Al dus Thomas Bertig. En na half zeven dan hoort u vanuit Australië: er is protest tegen de plannen om de Great Barrier Reef te gaan uitbaggeren. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal. Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Grote pensioenfondsen komen met voorzichtig positief nieuws. In de metaal gaan de pensioenen voorlopig niet omlaag. In de zorg krijgen mensen er een procent bij. En ambtenarenpensioenfonds ABP gaat de korting van een half procent van vorig jaar nu weer ongedaan maken. En ook een pensioenfonds in de bouw staat er beter voor. Maar dat wil toch wel eerst nog meer reserves opbouwen. De BOVAG zegt dat tankstations aan de grens gaan sluiten vanwege de hoge accijnsen. In Enschede heeft het eerste station al de sluiting bekendgemaakt. De verkoop van brandstof in de grensregio is sterk gedaald, soms wel met 45 procent. Twee leden van de Russische punkgroep Pussy Riot gaan vandaag praten met minister Timmermans. Ze vinden het jammer dat Nederland zo'n zware delegatie naar Sochi stuurt. De artiesten zaten tot eind vorig jaar gevangen in Rusland. Ze zetten zich nu in voor verbetering van de omstandigheden in de Russische gevangenissen. In Italië is de Amerikaanse Amanda Knox alsnog schuldig bevonden aan moord op een Britse studiegenoot in 2007. De zaak rond die studenten speelt al jaren. Knox werd eerst veroordeeld, toen weer vrijgesproken. En vorig jaar werd bepaald dat de zaak over moest en nu is ze weer schuldig bevonden. Dan nog het weer, droog en zonnige periode. Het wordt 1 tot 6 graden boven nul. Morgen wat regen of natte sneeuw, ook wat zon. En het wordt 6 of 7 graden. informatie naar de ANWB. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Staat het ook op vrijdagochtend half 7 al vast? Uh, nee, nee het, oh. hier en daar rijdt het wel langzaam. Maar van file kan ik nog niet spreken. Uh, de vrijdagochtend is gelukkig uh, meestal niet al te druk. Ik denk trouwens dat we rond half 9 uitkomen op 25 kilometer. Het is niet veel. Nou is genoeg, toch? Als iedereen netjes rijdt, ja zeker, je zult er maar weer in staan. Jolanda van der Velden bij de ANWB, dankjewel. Hou ons op de hoogte. Doei. Straks hoort u meer over de eis tegen de pleger van de aanslag... bij de Marathon in Boston. En die Die gaat niet door. Zelfs de alternatieven niet.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 Half zeven, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Tegen een van de twee mannen die vorig jaar bomaanslagen pleegden... tijdens de marathon in Boston, Jocha Tsanaev... zal de doodstraf worden geëist, heeft de Amerikaanse minister van Justitie... Holder gezegd. Bij de aanslag vielen drie doden... en 260 mensen raakten gewond. We gaan naar Washington, naar onze correspondent Wessel de Jong. Wessel, want waarom eist de minister van Justitie nou de doodstraf? Nou, de minister, het ministerie zegt dat Tsarnaev met voorbedachte een massavernietigingswapen heeft gebruikt, en daarop staat in Amerika de doodstraf om het publiek te raken op een bijzonder vrede wijze. Dat zie je ook op de video, hè, hoe Tsarnaev uh, die rugzak met die bom... gewoon rustig neerzet tussen het publiek, waar ook uh, kinderen staan... en dan gewoon wegloopt. En na zijn arrestatie heeft hij ook geen berouw getoond. Dus de minister zei, ja, de manier waarop hij zich gedragen heeft... het leed dat hij heeft aangericht, ik moest dit wel doen. Maar hoe opmerkelijk is het dat hij de doodstraf eist... Nou, op zich is wel interessant dat de Obama-regering in principe tegen de doodstraf is. Alleen voor is in extreme gevallen, zoals terrorisme. Nou, dat zal in dit geval niet moeilijk te bewijzen zijn dat het ook om terrorisme gaat. En als de Obama-administratie in dit geval niet de doodstraf zou eisen... dan zou hij zich bijzonder kwetsbaar opstellen. Dan zou hij de republikeinen echt een feestdag bezorgen. Omdat de meerderheid van de Amerikanen natuurlijk nog altijd voor die doodstraf is. Hoe groot is nou de kans dat hij uiteindelijk ook geëxecuteerd zal worden? die federale doodstraf, dus de Amerikaanse doodstraf, de algemene doodstraf werd in 1988 weer opnieuw ingevoerd door uh, president Ronald Reagan. Nou, sindsdien zijn er 70 mensen veroordeeld. Nou, daarvan werden er drie ook echt daadwerkelijk ter dood gebracht. Dus je zou zeggen de kans is vrij klein. Uh, de bekendste die ter dood werd gebracht is, uh, is de Oklahoma City Bomber. Die blies een overheidsgebouw op in 1995 en werd toen uh, ter dood gebracht in 2001. En dat was een terrorist, dus het ligt op zich, uh, het is niet uit te sluiten dat het ook met Tsarnaev gaat gebeuren. Hij maakt op zich een kleine kans op levenslang als die schuld zou bekennen, maar dat doet hij niet. Wanneer gaat het proces beginnen, is dat al bekend? Nee, dat is nog onduidelijk. Op 12 februari is er wel weer een hoorzitting in die zaak in Boston. Maar je mag wel aannemen dat de discussie over de zaak nu gaat losbarsten. Op zich altijd nog is een meerderheid van Amerikanen is voor die doodstraf. Maar een steeds groter aantal mensen is er tegen. Ook steeds meer staten schaffen die doodstraf af. De bewoners van Boston, zo is gebleken uit een opiniepeiling, is er tegen dat Tsarnaev ter dood wordt gebracht. En daar is op zich natuurlijk ook wel wat voor te zeggen... Hij was 19 jaar toen hij het deed, had geen strafblad, werd meegesleept door zijn broer. Dus op zich zijn er wel heel wat verzachtende omstandigheden. Maar ja, tegelijkertijd, je begrijpt ook wel, als je hier voor de doodstraf niet vraagt, ja, voor wat dan wel? Als, uh, als dit op levenslang zou uitkomen, dan zou dat eigenlijk het hele instituut van de doodstraf ondergraven. En dat is voor Obama waarschijnlijk ook nog een stapje te ver. Wessel de Jong vanuit Washington. Het werelderfgoed en een droombestemming is het voor duikers. De Great Barrier Reef. En juist daar gaat de Australische regering... 3 miljoen ton bagger over uitstorten. Op die manier wil Australië... de grootste steenkoolhaven ter wereld bouwen. Nou, Robert Partier... dat lijkt me een beetje vreemd. Kun je dat verklaren? Ja, dat ja, het klinkt natuurlijk ook vreemd. Uh, het is iets minder gek dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Uh, het uh, Great Barrier Reef, dat ligt uh, voor de staat Queensland. En in die staat liggen enorme hoeveelheden steenkool. Uh, om die steenkool te kunnen exporteren... moeten ze natuurlijk wel eerst naar de kust worden gebracht. En uh, daar liggen een aantal havens, waaronder uh, in het plaatsje... App nou, die haven wordt de komende jaren fors uitgebreid. Dat moet de grootste steenkoolhaven ter wereld worden. En daarvoor worden nu drie nieuwe terminals aangelegd. Uh, nou, om ervoor te zorgen dat de schepen daar kunnen aanleggen, moet de bodem worden uitgediept. En die bagger, ja, die moet natuurlijk ergens heen. Uh, die wordt 25 kilometer uit de kust uh, weer overboord gezet. Dat is de goedkoopste oplossing. En uh, volgens de plannenmakers is daar een relatief onschuldige plek... waar alleen een zandbodem ligt en geen koraal. Maar ja, het is natuurlijk tegen het zere been, want die plek die ligt uh, wel in het nationale park, in dat werelderfgoed. Ja, dat is dan. Het blijft het nog steeds raar klinken, uh, Robert. Uh, als mensen al weggestuurd worden die er vanaf duiken, gewoon op hun blote voeten. Ja, maar, uh, valt het te overzien wat dit zou kunnen betekenen voor dat grootste koraalrift ter wereld? Ja, ik geef het toe, het klinkt natuurlijk een beetje raar. Uh, uh, het is natuurlijk de vraag of dit allemaal zonder schade kan voor het, uh, voor het RIF. Nou ja, volgens de minister van Milieu is dat wel mogelijk. Uh, hij heeft allerlei strenge eisen aan het lozen gesteld. Hij denkt zelfs dat het water uiteindelijk schoner zal worden dan wat het nu is. Maar uh, milieuorganisaties en een hele rits aan experts zijn het absoluut niet met hem eens. hoor. Zij uh, vrezen eigenlijk dat de modder het koraal zal gaan aantasten. Ook al ligt er op dat specifieke plekje dan geen koraal. Dat zal zich natuurlijk door het water verspreiden en dan vervolgens. Het koraal beschadigen. Ze denken ook omdat het water iets troebeler zal raken... er ook geen zeegras meer gaat groeien. En dat betekent dat uh, um, doegongs geen eten meer kunnen krijgen. Ja, er komen natuurlijk ook meer schepen in dat gebied te varen... als er meer steenkool moet worden geëxporteerd. En ze zijn dan ook bang voor meer ongelukken. Dus ja, alles bij elkaar denken zij... dat de kans op schade een stuk groter zal zijn... dan dat de minister voor Milieu nu denkt. Ja, geeft het ook iets aan hoe de Australische regering denkt... over het natuurschoon? Ja, absoluut. Uh, op dit moment is er een discussie gaande... Uh, over in welke mate dat Great Barrier Reef... nu eigenlijk moet worden beschermd... en in welke mate de economie een kans moet krijgen. Nou, de nieuw gekozen conservatieve regering... kiest daarin uitdrukkelijk de zijde van uh, de economie. Zij vinden het belangrijk dat uh, de steenkoolreserves worden uh, uh, benut... dat die geëxporteerd worden. Uh, dit, is, uh, dit plan bij Abbott Point is niet het enige plan... voor uitbreiding van een haven. Er liggen in totaal meer dan uh, vijf plannen... en de hoeveelheid slaggeven... Uh, die daarbij vrijkomt is niet uh, 3 miljoen uh, ton... maar zal dan 80 miljoen ton zijn. Ja, het geeft toch uh, aan wat de regering denkt over het milieu... Uh, wanneer zij dit soort plannen heel serieus overwegen. Uh, ze zijn, uh, uh, of de experts uh, zijn het er wel over eens... dat er voldoende alternatieven zijn om dat slip kwijt te raken. Uh, hm. uh, ze denken dat de regering kiest voor de goedkoopste oplossing. Ja, en in het rijtje met mensen die zich uh, ook veel zorgen maken... zit ook de UNESCO, en je zei het net al... Het is een uh, werelderfgoed. Ja, die uh, lijst met werelderfgoederen. Uh, ja, UNESCO is eigenlijk van plan om het, wereld, om het Great Barrier Reef daar maar van af te gaan halen. Want uh, de plannen die uh, Australië heeft, nu met al die uh, havens. Ja, die denken, zij, zij denken dat dat niet goed is voor het RIF. En ze hebben Australië gevraagd om met plannen te komen om uh, de kwaliteit van het drift te waarborgen. Australië is er veel aangelegen om niet op dat lijstje te komen... Ja, toch eigenlijk een beetje een schaamtevol lijstje... van uh, landen die hun werelderfgoed verwaarlozen. Vandaag moesten zij komen uiterlijk met hun plannen... Nou ja, je, je merkt het, hè, als dit al hun statement is, ja, ja, dan, dan geeft het dat dinget. te denken wat UNESCO gaat besluiten. Ja, ja, precies. Robert Partier, nou dan horen we daar nog van: over het Great Barrier Reef en de Australische regering die de economie laat voorgaan. Vijf jaar microkrediet credits. We staan uh, vijf jaar. Hoe doen die kleine starters het nou in tijden van crisis? Dat hoort u zo dadelijk. Kleine starters, die komen erbij in OS, denk ik, Marno Rimmers zou zomaar kunnen, ja. Dat mensen die ja, toch weer te horen hebben gekregen... dat ze moeten stoppen bij MSD... de oversteek maken naar de overkant, naar het pivotpark... waar allerlei doorstartende bedrijven zitten, nieuwe ondernemers. En uh, ja, er zijn ook gedeeltelijke uh, gezamenlijke faciliteiten. En in zo'n gezamenlijke faciliteit, Marcel, staan wij nu. Want behalve het enorme terrein dat ze gezamenlijk een beveiliging hebben... hebben ze ook een gezamenlijke kantine... waar zowel de doorstartende ondernemers gebruik van maken... als ook nog steeds het personeel van MSD. Dus zo kom je je oud-collega altijd weer tegen eigenlijk. In die zin uh, is het uh, nog steeds een klein wereldje, dat klopt. Ja. Ja, ja. Maar goed, het is gisteren hard aangekomen bij uh, MSD. Dit is David Krap, hij is voorzitter van de ondernemingsraad. Uh, dat er iets in de lucht hing, was al wel duidelijk... omdat het wereldwijd gewoon minder goed gaat met de geneesmiddelen. Dat klopt. Sinds uh, eind vorig jaar is het natuurlijk al aangekondigd... wereldwijd door Merck dat het... Uh, het, het moederbedrijf, hè? Het moederbedrijf, ja. Dat ze um, uh, in zwaar water uh, op dit moment zitten. Um, de derde kwartaalcijfers vorig jaar lieten nog een keer zien dat het niet goed ging. Dus ze hebben daarin moeten anticiperen. En dat betekende gewoon wereldwijd nog een keer 8.500 medewerkers... bovenop de 7.500 die al bekend waren, dat, dat, um, dat die eruit moesten. Ja, dat, dat, dat, dat, dat hing al in de lucht en dan weet iedereen... nou, dan zal OS ook wel weer een ronde krijgen. Als in na-Amerika de grootste site is... Dus in die zin was de verwachting inderdaad dat er iets zou gaan gebeuren. Ja. Dat klopt. Ja, want hier zitten veel laboratoria. Hier worden heel veel zaken getest, opnieuw uitgevonden, geprobeerd. Er staat hier hele dure apparatuur. Onlangs heeft MSD hier nog een enorme investering gedaan... in de productieafdeling. Ja, dat is net als ik het wil aangeven. Inderdaad, naast het R&D-gedeelte wat hier nog is, ont, is gebleven... het DCO-centrum, hmm. hebben we ook nog een groot uh, productie... Uh, uh, capaciteit? Ja, zeker, ja. Ja, ja. ja eh, dan is de vraag altijd... hoe is dat aangekomen? U hebt natuurlijk heel veel personeelsleden... collega's gesproken. Uh, dat moet een klap zijn, want ik liet nou, nou straks... fragmenten horen van een aantal jaar geleden. Die grote protestmars hier in de binnenstad van Os... waar ook de politiek zich mee bemoeide. Dan denk je, nou, hè, hè, we hebben nu een doorstart uh, gemaakt. Er zijn toch een aantal zaken hier gebleven. Waarvan afhankelijk werd gezegd door de Amerikanen... dat doen we ook allemaal weg. Dat, dat ging toen niet door. En dan nu dit... Ja, inderdaad. Het is uh, gisteren heel zwaar gevallen. De medemerkers die zijn gistermiddag ingelicht. En voor hen is het uh, in die zin een tweede keer dat ze hiermee geconfronteerd worden. Ja. En dat maakt de emoties natuurlijk niet, uh, zeker niet meer. We, weten mensen al of dat ze kunnen blijven of definitief weg moeten? Is, is daar, weet je al, dan al welke afdelingen echt dicht dichtgaan? Nou, wat ze gisteren hebben gedaan is eerst in de uh, grote, grote bijeenkomst... heeft iedereen te horen gekregen de grote lijnen... wat de bedoeling is voor het complete DCO-centrum. Dat is dus afbouwen binnen de komende twee jaar, hmm. tweeënhalf jaar. En daarnaast zijn er vervolgsessies geweest binnen de kleinere afdelingen... waarin de mensen duidelijk hebben gekregen wat hun positie zal zijn de komende tijd. Ja, dus wanneer moeten de eerste mensen er dan uit? De bedoeling is nu dat 1 juli de eerste mensen eruit gaan. Dat is al heel snel dus. Dat is de houding. Ja. Dat je dus na de zomervakantie al niet meer terug hoeft te komen. Ja. Dat is inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. Goed, nou, misschien dat een aantal van die mensen bij hun oud-collega's aan de overkant op hetzelfde terrein kunnen aankloppen om daar verder te gaan. Dan gaan we later vanochtend uh, heen. En uh, ook maar eens kijken dan of ze inderdaad na de zomer weer do wel door dezelfde hoofdgang naar binnen gaan, maar nog niet linksaf gaan, maar rechtsaf gaan. Maar nog, immers, vanuit Os, u hoort hem uitgebreid vanochtend, deze vrijdagochtend. kwart voor zeven staan er geen files. Iedereen een goede reis. Dan naar Oostenrijk. Want er is teleurstellend nieuws voor de schaatsers die daar naartoe zijn vertrokken. Voor de alternatieve elf steden toch, de Weissensee die gaat namelijk niet door. Vanwege de sneeuw, zo werd vannacht bekend. Erben Wennemar zou die tocht ook gaan schaatsen. Hij is nu aan de telefoon. Goedemorgen, Erben. Goedemorgen. Hoe groot is de teleurstelling? Ja, dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Als, als je weet dat het er in, in, in Nederland ook absoluut niet, niet koud gaat worden... dan is dit, dit, dit voor alle maatontontraat natuurlijk wel het hoogste punt van het jaar. De niet al 70 op de wisec. en als het dan in één keer niet doorgaat. We gingen gisteravond nog met z'n allen gewoon slapen. En uh, we wilden het nog weer wakker gemaakt met de, met de mededeling... Dat, het, uh, dat, we, dat we weer rustig in ons bedje konden gaan liggen. Ja. Hoe ziet het er dan uit daar buiten ben je? Nou, ik heb, ik heb net, net, net even iets naar buiten gekeken en ik heb nog, nog, nog, nog nooit zoveel sneeuw bij elkaar gezien. Oh. Ik denk dat het meer dan een meter gevallen is, is, is uh, vannacht. En alles is gewoon helemaal wit. En ze hebben, uh, vannacht de organisatie heeft tot, tot één uur geprobeerd... om het sneeuw eraf te krijgen... maar uh, de druk op het ijs werd gewoon te hoog... waardoor er ook gewoon water naar boven kwam... en, ja, en een, meter, een meter sneeuw van het ijs af krijgen. Ja, dat, dat, dat, dat is gewoon echt overmacht. Ja, dus het kan echt niet. Het kan echt niet, en... Dus, en uh, wat de organisatie zegt van ja, normaal gesproken kunnen ze ook wel kijken van we kunnen misschien een paar dagen uitstellen. Maar hier wordt gewoon door deze sneeuwval, uh, dit kan helemaal niet meer niet maar afgehaald worden. Er wordt gewoon niet meer geschaafd dit jaar op de Zee. En dan is het dus gewoon terug naar huis gaan. Iets anders zit er niet op? Ja, dan is het gewoon. Ja, ja, ik zit hier nu uh, uh, in, het, in, in het hotel bij het ontbijt. En ik, zei, ik, sta, ik sta hier, iedereen stond gewoon klaar om vandaag te, uh, te gaan schaafen. Hier staan honderd bidons klaar. Die staan, ik weet niet hoeveel, hoeveel, hoeveel eetzakjes klaar. En alles, alles, alles stond gewoon klaar om te gaan rijden. Maar uh, we kunnen gewoon de spulletjes gaan inpakken en naar huis. Ja, dat is toch wel, toch, toch wel veel teleurstelling hè? straks als iedereen wakker is. Ja, als je kijkt, ja, zeker. Dat, dat denk ik wel, want we zijn natuurlijk, uh, uh, Want ja, het is in Nederland natuurlijk ook, ook uh, ziet het er niet echt naar uit dat er echt geschaad gaat worden. Als we dan kijken, bijvoorbeeld naar mijn ploeg, we hebben bijvoorbeeld Jouwke Hogeveen hier uh, in de ploeg zitten. Ja, die man heeft zijn hele jaar uh, alles afgestemd op deze wedstrijd. Hij is een man van de 200, 200 kilometer en uh, hij krijgt dus uh, dit jaar geen kans om uh, te laten zien uh, wat hij uh, allemaal kan. Is er nog ergens een kans over een paar weken misschien nog, of is dat dan je, zit je dan te laat in het seizoen? Nou, er is nog één kant. En dat is. Ja, ze zullen uiteindelijk nog wel naar, naar Zweden, Zweden toe gaan. Daar, daar zullen ze ook nog een alternatief. Al steden, steden, steden toch rijden. Maar dit was natuurlijk wel gewoon. Uh... ...de tocht waar, waar ieder jaar gewoon 5000 Nederlanders naartoe komen. Dat is echt, echt, echt een begrip in de, in de marathonwereld. Ja, en, en een andere lvt Ja, dan moet het misschien in Nederland nog heel erg hard gaan vriezen. Misschien halfwege maat dat er dan nog eens een keer een LVT-tocht komt. Maar dat, dat is ook niet echt uh, heel erg waarschijnlijk. Ja. Ja. Nou, ik zou zeggen, een flink sneeuwballengevecht. Frustratie er een beetje af. Ja, ja, ik, <laughs> ja ik denk, ik, ik ga me eens vragen of er of, of, of iemand vandaag nog naar huis gaat. Want uh, ja, of, op een paar dagen bericht. bericht graag naar sorties toe. En dan uh, kan ik nog een mooie, even een paar dagen thuis zijn. Succes, goede terugreis, Emman je Dankjewel. En bedankt dat jij bij de telefoon wilde komen. Goedemorgen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur, het NOS Radio 1 Journaal. Galactic Lovers Islands. Kredietorganisatie Credits viert vandaag het vijfjarig bestaan. Credits geeft micro-kredieten aan startende ondernemers. En Erwin Groeneveld is een van de oprichters van Credits. In Groeneveld, goedemorgen. Goedemorgen. En u bent groter dan ooit? Ja, we zijn groter dan ooit. Want uh, we zijn vijf jaar geleden begonnen. Uh, met vijf werknemers en nul kredieten. En we zijn op dit moment na die vijf jaar met 50 medewerkers, 500 vrijwilligers en uh, ruim 4.500 kredieten. Ja. Dus dat is een enorme groei. Want de banken zijn niet meer zo scheutig met krediet, de Krediet houden de hand op de knip en zijn zeer voorzichtig. U bent dat niet? Ja, wij zijn ook zeer voorzichtig. Um, want dat moet. Uh, niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor de ondernemer. Want uh, voordat je een krediet krijgt, moet je wel heel erg zeker zijn dat je een goed plan hebt. Mm -hmm. Maar het zit hem voornamelijk in de manier van, uh, van benaderen van de startende ondernemer. Wij uh, gebruiken geen computermodellen. Uh, wij proberen, um, net zoals het vroeger ging, de ondernemer zijn verhaal te laten vertellen... en proberen achter het verhaal de ondernemer te snappen waarom hij iets wil doen. Dus u bent niet soepeler dan de bank? Nou, ik denk dat we in de praktijk dus ook wel soepeler zijn dan de bank... omdat we uh, niet heel rigide criteria uh, gebruiken... Maar dat we uh, mensen echt wel de kans geven om voor zichzelf te beginnen. Ja. En, en u moet natuurlijk wel uitkijken, want iedereen die bij een bank wordt afgewezen, uh, die komt bij u. En soms zijn ze natuurlijk niet om een goede reden afgewezen. Precies. Dat is ook de reden dat we dus uh, altijd bij de ondernemer langs gaan. Dat we ook bij de ondernemer thuis kijken van hey, heb je een goed plan, heb je er goed over nagedacht, staat je gezin erachter. Uh, en dat betekent dus in de praktijk ook dat maar 1 op de vijf van de aanvragen, dus 20% procent, doorgaat bij oh. ons. Zijn het altijd mensen die bij de bank zijn afgewezen of komen er ook mensen direct naar u? Nou, er komen steeds meer mensen direct naar ons. Zeker voor die kleinere kredieten. Uh, daar schatten ze in dat ze het bij de bank toch niet gaan krijgen. En uh, eerlijk is eerlijk, ons concept waarin we niet alleen maar een zak met geld aan iemand uh, lenen... maar ook er een coach bij doen en heel flexibel zijn in onze voorwaarden... dat past eigenlijk wel heel erg goed bij de... Wensen zeg maar van kleine ondernemers. Ja. En het is ook iets makkelijker bij u. Het is met wat minder rompslomp. Nou, je, bij ons moet je ook gewoon een overeenkomst tekenen. En bij ons moet je natuurlijk gewoon de rente betalen en de aflossing. Alleen we, ja, we, we, we gaan een tijdje wat intensiever met zo'n klant mee. Um, en dat maakt dat het ja, eigenlijk wel plezierig is om juist die eerste moeilijke startjaren door te komen. Dus met dat terugbetalen bent u ook iets soepeler. Nee, dat, nou ja, in die zin, je moet gewoon je die terugbetalen. Ja. Uh, alleen, uh, wij zijn wel soepeler op het moment dat het gewoon eens even tegen zit. En u kijkt dan... naar de omstandigheden ook? Precies, wij kijken naar de omstandigheden en daar kunnen we best wel goed op inspelen. Nou, aan de andere kant bent u ook Sinterklaas niet? Precies. Nee, want dat geld moet, dat geld moet uh, blijven rollen bij u. Uh, het moet erin komen, eruit weer gaan. Hoe komt u eigenlijk aan uw geld? Ja, wij lenen het geld in hele grote plukken van uh, banken, van verzekeraars, van het ministerie van Economische Zaken. We hebben inmiddels 120 miljoen aan dat soort leningen aangetrokken. En dat zetten we eigenlijk allemaal uit in kleine kredieten. Inmiddels van 80 miljoen hebben we verstrekt aan, uh, aan kredieten van gemiddeld 20.000 euro. Mm -hmm. En verdient u er ook aan? Nou, wij zijn uh, uh, een bedrijf die geen uh, winstmaximalisatie doelstellingen hebben... maar we moeten natuurlijk wel geld verdienen... anders kunnen wij uh, zeg maar onze personeelsleden niet betalen. Nee. En met uh, al die medewerkers moet er flink wat binnenkomen natuurlijk. Precies, precies. Ja. En, dat, en dat gaat goed. En dat was, ook, dat was ook eigenlijk wel de vraag toen we vijf jaar geleden begonnen. Um, ja, als banken dit om uh, rendementsreden niet willen... gaan wij dat dan wel doen? Gaan wij daar wel geld aan verdienen... Nou, in de praktijk blijkt dat je daar uh, prima uh, geld aan kunt verdienen. Niet heel veel, maar dat hoeft ook niet. Nee. Maar wel genoeg om um, ook op langere termijn te blijven bestaan. U heeft een goed draaiende bedrijf. Kunt u nog een paar voorbeelden geven? Wat voor bedrijven uh, heeft u in uw bestand? Ja, dat is heel divers. Hè. Het is eigenlijk een, een, een mix van alles wat in het kleinbedrijf zit. Dus Dat zijn winkels, hè. Uh, ondernemers uit de detailhandel... ZZP'ers in de bouw, de stucadoors, de schilders... Maar ook uh, kinderdagverblijven. We hebben laatst een dierenarts gefinancierd. Um, um, een bedrijf wat, wat campus op maat maakt. Dus uh, busjes ombouwt naar campus. Mm. Hele specifieke dingen zitten er ook bij. Uh, kledingontwerpers. Het is een hele brede mix van, um, ja, van bedrijven zoals we die allemaal zeg maar, op straat tegenkomen. Hé, hey, Groeneveld, een van de oprichters van uh, Credits. Hartelijk dank voor je uitleg Heel. en gefeliciteerd. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Het kluk. Jonge voetballers die zich misdragen op het speelveld moeten worden doorgestuurd naar het bureau Halt. Het bureau wil samen met de clubs geweld, pesten en diefstal rond de veld aanpakken, schrijft het AD. Ook de KVB wil meewerken. De bond onderzoekt of het doorsturen naar halt haalbaar is. De landelijke politieke partijen vrezen een forse klap... bij de gemeenteraadsverkiezingen. Naar buiten toe zeggen we dat we gaan winnen... maar intern weten we wel beter, zegt de GroenLinks-politicus in Trouw. Met name de regeringspartijen, VVD en PvdA... verwachten niet veel van de verkiezingen... aangezien er weinig vertrouwen is in het kabinet. Een behandeling met het radioactieve radium... verlengt het leven van patiënten met prostaatkanker... met vier tot zes maanden, schrijft de Telegraaf. Ook vermindert de behandeling de pijn... ...en zorgt voor een betere kwaliteit van leven. In het Catharine Ziekenhuis in Eindhoven zijn de afgelopen dagen... ...vier patiënten met radium behandeld. Een enkel band kan meer dan alleen gedetineerden in de gaten houden en opsporen. Het kan ook het gebruik van alcohol meten. Stichting Verslavingsreclassering is bezig met een proef, staat in de Volkskrant. Enkelband enkel band meet ieder half uur het zweet op de huid... ...en haalt daar het alcoholpromilage uit. Zo kunnen hulpverleners dan beter in kaart brengen... ...hoe groot het verslavingsprobleem van een patiënt is. Het JSF-programma levert de industrie veel minder tegenwoordigers op... dan door het bedrijfsleven is begroot. De volledige economische waarde van de opvolger van de F-16... zal voor Nederland uitkomen op 7 miljard dollar. Dat staat in de Telegraaf die een topman van de uh, uh, vliegtuigbouwer citeert. Eerder werd er vanuit gaan topvrouw trouwens... dat alleen al de productiefase van de nieuwe straaljager... tussen de 8 en 10 miljard dollar zou opleveren. Werkloze gehandicapten die hoeven niet eerst hun vermogen op te maken... voordat ze een uitkering krijgen, zoals het kabinet eerst wilde. Volgens Haagse ingewijden komt er een speciale regeling voor deze groep. Meldt het AD. Gehandicapten die wel in staat zijn om te werken... maar geen baan kunnen vinden, komen niet meer in de strenge bijstand terecht. En afstuderen zonder ooit een collegezaal van binnen te hebben gezien. Dat kan bij de TU Delft. Daar krijgt een Indonesische student een diploma... die zijn hele studie vanuit Jakarta heeft gedaan... De student heeft via Skype en internet contact met zijn begeleiders in Delft... en komt hier alleen voor de tentamens. Deze manier van studeren heeft de toekomst, schrijft de Volkskrant. En zo wordt het onderwijs toegankelijk voor zeer veel mensen. Pomphouders langs de grens zeggen de gevolgen van de accijnsverhoging flink te voelen. Heeft u net al kunnen horen. Hoeveel liters minder? Nou wel 30, 40 procent minder liters verkocht. De BOVAG heeft het onderzocht. Waarschuwt voor spookdorpen aan de grens met België en Duitsland. Hoort u straks meer over. Blijft u luisteren.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 Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl en ontvang een kapitaal reisgids naar keuze cadeau. Op eens op,